In het noorden van Duitsland is een jongen van 11 omgekomen bij een ongeluk met een slee. Hij zat samen met twee andere kinderen op de slee die achter een auto was gebonden. De bestuurder verloor de macht over het stuur. Daardoor knalde de slee tegen een stapel hout. De jongen overleed ter plekke. De twee andere kinderen liepen lichte verwondingen op. De bestuurder van de auto, een man van 37, is aangehouden. De sneeuw heeft op verschillende plekken tot overlast geleid. Zo werd de eredivisiewedstrijd tussen Sparta en NEC na enkele minuten gestaakt. En vanwege de sneeuw zijn vanavond op Schiphol zo'n 170 vluchten geannuleerd. In Zeeland hebben carnavalsoptochten last van de sneeuw. Zo werd de optocht in Hulst stilgelegd. De angst bestond dat de voorste wagen tegen huizen aan zou glijden. En even verderop in Sierenhoek zijn een aantal grote wagens uit voorzorg uit de optocht gehaald.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 I'm <sighs> She won't go late like Smile, I'll be thinking Compris merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Je m'oublie pas. You focus tu saches. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres danses des heures. Je vais ton art. Dans les fois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 Dank But You somehow getting out of this conversation here. Yeah. You look stunning, but don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become hey. beautiful people. Top designer clothes, front row of fashion shows. What you do and you know inside the.